We moeten naar uitkomen met z'n allen. Dat is heel iets anders. Ik ben blij dat je het krijgt, man. Het Luxe Reneel. Ja, een hele goede morgen. Het is die vroege zondagochtend 25 maart 2018. En je luistert naar een gloednieuwe episode van Druktemakers. Een korte editie dit keer. Vanwege de zomertijd die is ingegaan... hebben we maar een uurtje de tijd om ons flink druk te maken. En dat druk maken doe je natuurlijk door het makkelijkste te bellen... naar 0800-1121 of door een appje te sturen via de NPO Radio 1-app. En voel je vooral niet afgeremd om wat voor reden dan ook. Je mag bellen als je een vraag hebt. Je mag bellen als je een antwoord hebt op een eerder gestelde vraag. Je mag bellen met een goed verhaal, een fantastische mop, een leuk liedje... een kritische noot, een klacht of soms zelfs een belediging. Maar dan wel een goed onderbouwde en misschien een beetje creatieve belediging. Dat zou wel lekker zijn. Echt eentje waar nog over nagepraat wordt op verjaardagen. Vooral bellen dus naar 0800-1121. Maar als je belt moet het wel gaan over het onderwerp van deze ochtend. En het onderwerp is humor. Want waar liggen de grenzen van humor? Wat kan nog wel door de beugel? Wanneer haal je een hele grappige grap uit? En wanneer ben je gewoon een zielige radio-dj met een grote bek die te weinig aandacht krijgt van de media en dus andere mensen maar te kakker zet? Ik heb het over jou, ja, Peter de Bie. Dat was dus een grapje, dat is humor. Maar is dat dan een leuke humor? Was het een leuk grapje? Of, uh, nee? Oké, okay, goed. Nou goed. Is, wanneer, is, wanneer is het nou leuk? Wanneer is het nou niet leuk? Had, kijk, iedereen dacht natuurlijk dat ik over Belen zou hebben. Maar dan noem ik dus Peter de Speeter de Bied. Ik ga die niet eens uitleggen. Ook. Maar goed. Wanneer is humor naar humor? En waar ligt de grens? Daar gaan we het over hebben. Een uur lang. Doe vooral lekker mee. En bel naar 0800 1121. Dat is de drukte maakt telefoon. Toch lastig hoor, die zomertijd. We, gaan beginnen. Maar goed, uh, we zijn nog te horen volgens mij. Ook op, uh, alles staat nog, hè? Ja, prima. En er wordt flink gebeld. Mooi. Dit is Michael Jackson, Off The Wall. Eerste samenwerking tussen Michael Jackson en Quincy Jones off the wall hier op NPO Radio 1. Ratenmaker. met Luxa Neuw. Afgelopen donderdagochtend haalde Radio Veronica DJ Giel Beelen een uh, grap uit tijdens het optreden van zanger Tim Knol. De zanger had zich eerder dit jaar op Twitter boos gemaakt... vanwege een grap van Radio 538-DJ Frank Danen, die een stripper tijdens een optreden van Maan had laten verschijnen. En zangeres Maan was toen zo geschrokken dat ze moest huilen... en Tim Knol was daar heel boos over op, uh, op Twitter. En Giel Beelen besprak dit dus met Tim Knol afgelopen week... en liet Knol vervolgens zelf een liedje zingen. En goed, je raadt het al, ook hij kreeg een stripper voor ze kiezen... Tim Kroll op twijfelde geen moment en lief boos de studio uit. Tim! Nee, ik Hoezo niet? niet. Kom maar een hele stukje terug, want anders dan doet de microfoon het niet. Ik heb nog helemaal geen trekken, joh. Nu ben ik te oud voor, voor deze ongein, sorry. Ja, ja, ja. Maar hoezo? En voel ik me ook te serieus voor. De... Nou ja, wat is dat? Jij voelt je de serieus te voor? Je... Zee, gewoon, dit is precies hetzelfde verhaal. Ik, ja, ik wist ik niet verwacht dat jij dit zou doen, zo laag zou zakken. Ja, nee, maar, ik zo zou zakken. ja nee, maar ik had niet verwacht dat jij zo laag zou zakken. Nogmaals. Ik, ik ga er niet kijken daarna, Je Flikker, op joh. Nee, ben, ik voel ik me echt te oud voor, voor deze onzin. Ach, wat een. radio. Nou, ja, ik moet zeggen, ik vind dit juist eerder kinderachtig. Ja, dat vind ik dat maar kinderachtig, dat je, maar ik heb gewoon geen wil Jij maakt een fout in je veroordeling. Zo ver kunnen we. Nou ja, ik, ben nog steeds, ik vind dat gewoon geen radio. Ik vind dat gewoon niet, geen stijl, weet je wel. En dan nou ga jij hem hier ook een beetje voor lul zetten. Ik, vind, ik ga hem gewoon trekken hier. Nou ja, ja eh, jij zet ja, jezelf... Ik sta een mooi liedje te zingen. Het is precies hetzelfde verhaal. Ik had niet verwacht dat jij dit ja, Natuurlijk wel. Ja, natuurlijk wel. Ben je nog gewoon klaar? Zullen we verder met je radioprogramma? Ja, ja, nou, ga, ga het liedje gewoon afmaken? Nou, ik denk het niet. Nou ja, ja, zeg. Ja, jongen, ik ben halverwege het liedje. Hoor. Ik, ga, ik ga zeker geen liedje afmaken. Hoezo niet? Nou, en dit ging dus nog zo'n zeven uh, minuten door. Dus... Goed, dat was uh, ja. Is dit nou humor? Is dit heel laag zakken, zoals Tim Krol roept, of, of is Tim Krol juist iets te snel op zijn teentjes getrapt? Uh, wanneer gaat Giel Beelen te ver? Gaat hij hier te ver? Allemaal vragen aan jou en ik heb jouw mening nodig. Dus bel vooral naar 0800 1121 of uh, stuur een appje via de NPO Radio 1 app. Hans, goedemorgen. Hey, hallo. Goedemorgen. Zeg, heb jij die, die hele ophef rondom Giel Tuberen een beetje meegekregen of niet? Uh, vaag. vaag. Maar het is helemaal niet. Met het is je geen kut. Nou nee, ja, precies. Wa wanneer gaat humor te ver volgens jou? Nou, dat varieert uh, per uh, bevolkingsgroep en per land eigenlijk. Oké, okay, per bevolkingsgroep en land. Leg uit. Nou, ik heb het ooit gehoord en ik kan het niet terugvinden. Er is ooit een publicatie geweest, een boek, over humor. Ja. En uh, daar. De on onder andere was daar, uh, een van de stellingen was... de meest simplistische manier van humor is de woordspeling. De woordspeling. En, en, en ja? Ik kan die publicatie niet terugvinden. Oké, okay, maar je hebt hem wel een onthouden in ieder geval. Wat zeg je? Ze? Je hebt hem wel onthouden in ieder geval, dus de, de, die uitspraak en uh, die, die, die... Ja, ja, heel kennis. erg is op maar bijgebleven. Ja, maar je zei net en, eerder dat, dat humor, humor de grens ligt... Bij, bij landen en bevolkingsgroepen. Ja, dat is heel verschillende, ja. ja. Ja, wat te ver gaat of niet. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nee. Oh, <laughs> dat niet. Maar, nee. maar, maar als ik dan zeg Belgen moppen, vind je dat dan te ver gaan? Wat zeg je? Bel Belgen moppen. Vind je die dan al te ver gaan? Ja. nee hoor. Dat niet. We moppen over Joden. We komen in het gebied van de politieke correctheid. Oké. Okay. Okay. Heel merkwaardig trouwens, dat je dat zo vraagt. Hoezo? Want uh, met Belgen hebben we niet zoveel moeite, denk ik. En net zo goed als Belgen niet zoveel moeite hebben met Nederlanders moppen. Uh -huh. staan ook. Maar met Joden krijg je al gauw het omslagpunt met discriminatie. En dan vind jij het al te ver gaan, of niet? Dat hangt er vanaf. Hoor ik wat, wat, wat Kijk, de weet dat 4,95 een jodenprijs is voor iets wat normaal 5 gulden kost. Of euro. Maar dat is niet zo erg. Maar er zijn natuurlijk kwetsender moppen. die uh, voor de Joden zelf heel goed uh, kwetsend kunnen zijn. Ja, ja, ja. Wat vind jij zelf een uh, leuke humor? Ja. Ik had het net over die publicatie waarin onder andere staat... dat uh, de meest simplistische humor woordspeling is. Mm -hmm. Ik moet eerlijk zeggen dat ik woordspeling zelf nogal veel gebruik. Oké. Okay. Dus wat ik doe is dat uh, steeds meer inslikken en vormen houden. Hoezo? Waarom zou je woordgrappen voor je houden? Nou... Ik ben wel eens in een gezelschap waarin iemand... Anders veel woordgrap gebruikt. En dat... dat is irritant. Associaties, dat is eigenlijk een associatieve manier van humor. En dat is heel simpel te doen. Maar dat houdt het gesprek ontzettend op. Oh, dat is een beetje... Dat is gewoon irritant eigenlijk wat je zegt. Ja, humor op zich gebruiken is prima. Maar te veel gebruiken. Of op een bepaalde manier gebruiken. En vooral die simplistische manier. Dat is ook wel irritant. Oké, okay, oké. Okay. Dankjewel Hans voor het bellen. Oké En nog een hele fijne zondag. Oké Jij ook dag. Dag dag. Hoi hoi. Peter. Goedemorgen. goedemorgen. Peter. Oh. Ja, ja, ah, hallo. Luke. Ja, hallo Peter, daar ja, zijn we dan. Ja, er zou er nog eentje voor zijn, maar oh. ik ben meteen al... Ja, ik pak je er meteen bij. Dat is gezellig ja, met Peter, een beetje op te kletsen. Hartstig. Ja, dag. Dag Luc, goeienacht. Goeiemorgen. Uh, ja, ik wil even reageren, want uh, die grap, die zogenaamde grap van Giel Belen, is natuurlijk one smaak, hè? Dat vind jij wansmaak, zo'n uh, ja, zo stripper erbij halen. Ja, vooral omdat hij dat dus ook bij uh, met Tim Knoll uh, doet. Die dus daar al eerder terecht opmerkingen over had gemaakt. Toen met die zangeres uh, Maan. Ja. Uh, en uh, ja, dit is gewoon uh, uh, heel fout. Van, uh, ik vond het heel klasse van Tim Knol dat hij gewoon zijn rug recht hield. En gewoon, uh, gewoon weg, uh, wegging en wegbleef. Ja? Want ja, want het is natuurlijk... Uh, kijk, uh, dat is ook bij 3FM en, en ook bij Veronica. En, en Giel Bela heeft een naam natuurlijk dat hij toch altijd serieus met de mu muziek bezig was. Ja, dan moet je natuurlijk wel met muziek bezig zijn. Ja, precies. Die Die zou je zou kunnen Paul. zeggen als Tim Krol zei: Nou, oké, okay, Giel, ik snap wat je doet, dat je hier grapje wil maken. Ik vind het zo niet zo leuk en ik ga nu weer mijn liedje spelen. Dat zou je ook kunnen zeggen, toch of niet? Ja, nee, maar ik bedoel, een stripper, dat heeft toch helemaal geen moeite te maken met, met de muziek. Eh, Tim, Tim Krol is, is een serieuze is is is, is uh, muzikant. Ja. Hè? ja, eh, ja zeker. Dus dat is toch een beetje erg flauw om dan. Uh, euh, nou ja, je hebt zijn commentaar gehoord. Hè? Ja, ik ja, ja, ja. Had, ik had het ook al eerder gehoord, natuurlijk. En uh, nou ja, terecht. Gewoon terecht. Terecht, terecht. En to, to, to, to, to, to, <aan homicide> terecht. totaal, totaal niet grappig dus van Gieltje B. Ja, uh, hij zoekt de publiciteit waarschijnlijk Hij uh, moet waarschijnlijk zijn, zijn programma Veronica moet hij nou uh, ja. blijkbaar een beetje promoten. Uh, maar uh, ik zou eigenlijk tot slot. zou ik willen zeggen. wat ik nou echt humor ja, vond. Ja, wat vind jij nou echt humor? Ja, nou, dat zal ik je vertellen. Ja. En dan is er gelijk een beetje. nog de actualiteit. Oh. Het is keurig netjes. Uh, nou, we hebben de gemeenteraadverkiezingen gehad. Mm -hmm. En wat blijkt: in Rotterdam. Uh, uh, krijgt uh, de PVV krijgt aanvankelijk. Uh, twee zetels. En DENK, de partij DENK, waar dus de PVV ja onder andere ja, ja, denk, helemaal denk, denk niet van... Is, DENK is een beetje het antwoord op de PVV, hè, zou je kunnen zeggen, toch? Ja, ja nou, inderdaad, inderdaad. Ja. Dus waar, waar de PVV dus eigenlijk niks van moest hebben. Die hadden, du hadden dus drie zetels in, in Rotterdam. Maar toen kwamen dus die restzetels. En dat betekende dat de volgende dag, DENK... Eén zetel Dijker, die hadden er dus vier ja. in Rotterdam. Die hebben er nu vier. En, uh, en PVV moest er eentje inleveren. Oh, God. Dus een uh, complete omgedraaide wereld. En nou, toen ik dat hoorde, ik denk, nou, dit is toch wel humor. Dat is humor. Uh, uh, Dat is nou humor. <laughs> dat is nou humor. Dat de wereld zo veranderd is, uh, dat, uh, uh, ja, nou, ja, dat dat zo loopt. Zonder een oordeel te vellen over de partijen. Zeg ik van, nou, dit is wel... Echt komische humor dat uh, de PVV die uh, uh, ja, zo uh, ten strijde trekt tegen ja. een partij als Denk. Dat hij nu zelf een partij moet inleveren. Dat hij, en, en dat juist die extra zit weer naar Denk is Ja, precies. Ik snap dat dat, dat, dat kan ironisch en humoristisch zijn. Ja, dat, dat, ja, dat, ja, ja, dat ja, snap ik wel, Peter. Ja, Dankjewel ja. dank ja. voor het bellen. En nog een hele fijne zondag, he? En succes verder met de uitzending. Dankjewel. Hoi hoi. Oké, hoi. Robin, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen zeg het eens. Tien voor half vijf, wat een tijd joh! Wat een, nou wat een tijd hè, dames en heren. Om, uh, is niet, we worden a time ja. to be alive. Tien voor half vijf, maar ik zit hier ja. normaal altijd hoor Robin. Dus ik hoop niet dat je verrast ja. bent dat je mij ineens hoort. Ik zit hier eigenlijk al anderhalf jaar ja. om tien voor half vijf. Ja. <laughs> Oké, okay, dus voor jou is het vrij normaal. Ja. Eigenlijk is het maar, tien voor half vier, ja. Ja, precies, precies. Hè. Maar ben je normaal altijd wakker op de tijdstip? Of is het ook dat je denkt van... Nou, die, die, die tijd God, is, wel is wel een wakker. beetje... Ja, nou die tijd is wel een beetje geweest. Ik heb altijd uh, met bandjes gespeeld, veel opgetreden. Dus toen was het meestal zaterdag nacht, zo laat. Maar dat doe ik al een paar jaar niet meer. Alleen vannacht had ik nog een, een soort na-snabbel. Oh, wat leuk. En dat was, ja, was heel leuk. Ik heb een leuke optreden gehad in Berg op Zoom. Dus oh. uh, super gezellig. Uh, in Pau T uh, met, uh, met een band. Vroeger heten wij Flat Out. En vanavond heten wij Zet Out. <lacht> ja, <woest is. lacht> dat vind ik dus ook humor. <lacht> <lacht> ja, grappig. Hoe lang bestaan jullie al? Nou, de band bestaat al uh, 25 jaar of zo, oh, en ja, ik heb dat, ja. daar uh, 10 jaar in gespeeld of zo. En, uh, en nu hadden we weer een, een feestje georganiseerd, en er kwamen ook zo waar nog 600 man op. Zo, oh, nou, lekker feestje. Dus, uh, ja, we hadden een leuk feestje met allemaal uh, gouden ouders. Vet, vet oud, vet uh, oud, noem het maar op. Dus oh, we leuk gehad, ja. top, wat tof Robin. Nou, hartstikke leuk. En, en dan ben je dus zelf een muzikant. Hoe, hoe luister jij ja. dan naar zo'n actie van Giel Belen? Nou ja, kijk, naast dat ik muzikant ben, ben ik zelf ook uh, vocal coach van een aantal uh, artiesten die jullie ook kennen. En, uh, okay. en ik weet hoe hard, die, hoe hard die mensen werken, weet je wel, voor, voor, ja, voor, voor wat ze doen, weet je wel, voor hun, hun passie ja, wie, en, uh, en het verhaal wat ze willen vertellen. Wie, en wie, en uh, wie, wie zijn dat dan? Wat zeg je? Heb je wie, wie, wie, je naam? Wie ik onder... allemaal coach doe ja, jij. Ja, precies. Naar, ja. De, een paar mensen mag ik wel noemen, maar uh, ik, ik coach bijvoorbeeld André Haas junior en ik coach wow. Romy Montero en uh, nou, zo'n heel rijtje met mensen die, ja. uh, waar ik veel mee samen Superleuk werk, ja, ik ja. heb het heel leuk. Dat kan ik me wel eens op voorstellen. Maar, maar om even terug te komen op, op Giel, kijk, je kunt je ook afvragen waarom hij dat doet, weet je wel. Bedoel, hij probeert dus duidelijk uh, niet op, op wat voor niet dan ook in het... Nou, in dienst te staan van de artiest. Of van het liedje. Of van. Nee. Ja, wat hij er eigenlijk mee wil zeggen. Hij doet dit maar om één reden. En ja. dat is natuurlijk om te provoceren. En te zorgen dat hij weer in de publiciteit komt. Zeker, zeker. Nou, het en lukt dat, hem ook, en dat hebben dat, we het erover bedoel, ja. Zeker. En er wordt natuurlijk. Uh, nou, de afgelopen twee dagen is die echt afgemaakt op Facebook. Ik zit <laughs> natuurlijk in een omgeving. met, uh, Volgens mij heb ik inmiddels rond 4000 vrienden. Allemaal muzikanten. Nou, er blijft geen Spaan van hem heel. Zeg maar in dat opzicht. Nee, dat kan je voorstellen. Maar. Het is natuurlijk zelf ingenomen. Weet je. Hij is gewoon een zelf ingenomen DJ geworden die uh, een enorme honger naar aandacht heeft. En zijn ego die heeft hem gewoon ingehaald. Hij is alleen maar bezig met aandacht krijgen. En dat is nou, ten koste van Tim gegaan. Ja. En, uh, en ik, weet je, ik ken Tim niet persoonlijk, dus ik weet niet hoe hij is. Maar als ik zijn liedjes hoor en de manier waarop hij met muziek omgaat... en de kwaliteit van muzikanten die hij om zich heen verzamelt... Ja, dan weet ik dat hij integer is en dat dat uh, puur gaat om de puurheid van muziek. En ja. dan zo, op zo'n goedkope manier uh, je punt maken als je Giel Beelen bent. En dan ook nog, als je er uiteindelijk toch wel de conclusie moet trekken... dat je een domme fout hebt gemaakt en dan bij de wereld draait door... of weet ik van waar, je hebt gezeten... Het is alleenheid, ja, ja, ja. ja. Gaat hij ook nog de, eigenlijk de schuld bij Tim neerleggen... dat Tim maar blij moet zijn dat hij hem uitnodigt en dat dat nou... Dan, ja, dan, dan kan ik maar één conclusie trekken en dat is dat deze jongen echt zo snel mogelijk van de radio moet en gewoon lekker thuis heel miserig en vervelend moet gaan zitten doen. Maar wel in zijn eentje, dat niemand er last van heeft en dan mag ik heel vervelend blijven, maar niet meer op de radio. Want het, is echt, het dus, gaat helemaal nergens over. Dus erg als ik dit een beetje kan nuanceren, dan is de grens qua humor hier ver, ver overschreden. Ik, ja, ik, ja. Zie, ik zie ook totaal niet wat de grap is. Nee. Maar ik zie de grap gewoon nee, nee, nee. Ik zie alleen maar een ego die probeert aandacht te krijgen. En ik denk dat over een jaar of twintig dat als Giel hierop terugkijkt... en als, zijn, als hij weer zijn eigen ego heeft ingehaald en hij gewoon mens wordt... Ja? Dat hij zich kapot gaat schamen voor deze actie. Voor deze actie. Ja, ja, ja. En, ja. en eh, om dan even op, op, het, uh, op humor door te voortduren. Of wil je nog meer over Giel kwijt? Nee, nee. Ik, ik heb een mooie post geplaatst. Er, is, er ah. is half zingend Nederland op los gegaan. Dus dat is prima. Oh, dat, dat, dat, dat is prima. <laughs> uh, waar ligt dan bij jou de grens van humor? Wat vind jij wel heel grappig? En wat, ja, wat vind je echt je... niet grappig? Ja, het is heel. Ja, weet je wat zo grappig is aan dit? Ik, ik hou dus van sarcastische humor. Ik oh, vind ja. het heerlijk om, om Hans Theewer te horen, weet je wel. Dat oh, hij, ja. Vooral in zijn, in zijn jaren 80, 90 tijd, zeg maar, dat hij helemaal losgaat op de Jostie Band of op de Hells Angels <laughs> of weet ik zo. Dat vind ik prachtig weet je de manier waarop hij dat doet. En, en het kwetst misschien mensen, maar iedereen ziet wel dat dat gewoon. Dat de grap is dat hij het zo grof maakt dat het, dat het niet meer echt kan zijn. Dat vind Precies. ik prachtig. Ja, dat, dat maar als moet... ik dan... Ja, dat vind ik te gek. Weet je. Ik hou ervan, van, van de, die grenzen opzoeken of zo Maar als ik dan bijvoorbeeld uh, Tineke Schouten ofzo hoor, of uh, Bert Visser, ja, dat vind ik dus helemaal niks. Weet je. Dat kan ik dus ook niet omlachen. Ik oh, probeer ja. de humor te zien, maar ik vind het gewoon niks. Ik weet niet waarom niet, maar mijn systeem snapt de humor niet nee. dan. Weet je. Dus dan, dan denk ik van ja, nee. Ja, dat is, maar ze trekken wel volle zalen. Ja, dat, precies. Ja, dat, dat is het leuke aan humor dus. Uh, want ja. want, want aan, aan de ene kant, de ene kant uh, heb je dus mensen die dat heel leuk vinden... Die daar naartoe gaan, naar, ja, toe gaan naar, naar, naar die zalen ja. waar ze staan. En, en er zijn ook mensen ja. zoals jij en ik... want ik vind het ook niet per se meteen de leukste in de wereld... Uh, die denken, ja, god mij ik het niet. Hey, en als je, wat, je, wat, je, wat je zei over, over Hans Steel, vind ik interessant... dat je dus weet dat hij dat niet ja. zo bedoelt. Uh, uh, nee. ben, je, ben, je, ben je een beetje voetbalfan? Ja, ja, zeker. Nou, of, ja. Of, of, een beetje. Ja. Kijk, je, kijk je ook ja. voetbal, voetbal inside? Af en toe, ja. Af en toe, ja. Oh, dat je... die humor. Ja, van ja die Van gevecht tussen, tussen die Wilfred en... Uh, hoe, ja, ja, hoe heet ja, ja, die ja, ja, snor, uh... Johan <lacht> Derksen uh, Wilfred Genee ja, en, ja. en uh, René van der Gijp, die hebben ook heel vaak grappen ja. over van, ja, god, maar dit meen ze niet echt. Dan moet je hem met een korretje zout nee. nemen. Nee. Ik vind dat wel leuk, maar dan ja. heb je ook heel vaak heel half Nederland over, overvallen. Die dan ja, denken, ja, de ja dat is de fout die half Nederland... Ja, maar de fout die half Nederland maakt, is dat ze niet inzien dat die Johan Derksen alleen maar bezig is met provoceren. Nou, precies. <laughs> dat, ja. En dat doet hij puur, omdat hij... Ja, omdat hij een discussie aan de tafel wil. En omdat hij een beetje die dat, dat wrijving wil. Want ja. dat vinden mensen tof om naar te kijken. Treuring. Dus ik vind. Ja, maar hij gaat. Ik bedoel, hij kan soms ook wel een beetje ongepast uh, hard zijn. Naar, uh, naar, naar spelers toe of naar coaches. Of uh, weet je wel, ja. dan denk ik, ja. Ik weet niet, dat voelt toch ook een beetje net iets te ver gaan of zo. Mm -hmm. Maar ja, ik kan het wel hebben. Ik vind het wel, soms wel heel grappig. Nou. Ik vind ja, het precies. een geip, heel leuk omdat hij zo lekker lacht. Maar zo, ja, daarom, is precies, precies dat. Ja, ja, je moet het wel ja. met een korreltje zout nemen. Je moet het denken aan, ah, jongens. Ja, neem het niet serieus. Ja, ja maar hey, dat uh, kan ik niet met een korreltje zout. Nee, nee dat, ja, dat, gaat dan, dan, uh, dat heb je duidelijk gemaakt. Dat ja. gaat weer een paar stappen, stappen verder. Robin, ja. dankjewel Robin, voor, voor je ja, tijd. Uh, goed, nog een oké. hele fijne ochtend en ga lekker naar bed, zou ik zeggen. Nou, ik, ben, ik rij echt uh, nu de hoek uh, van mijn huis. Uh, oh, uh, nee, niet, niet de hoek in maar... Nee, om... ja, ik wou zeggen. Ja. Ja, als je een paar biertjes op hebt, ja. dat heb je dan de hoek, hoek van je huis in. Nou, nee, nee, geen bier van mij. Nee. Nee. Ja, goed. Um, ga okay, lekker hebben. Le le le ja. Hoi, hoi. Doei, doei. Ja. Nog een appje binnenkregen van, uh, van Helma. Die Dit is geen humor meer, maar platvermaak ten koste van. Het gaat waarschijnlijk over Gieltje B, niet over onze heen, toch? Nee, precies. En uh, Charles stuurt nog grenzen aan humor. Moeilijk. Ik denk zelf dat bijvoorbeeld een haardroger bij iemand in bad gooien net iets te ver gaat. Nou, ik weet het wel zeker. Dat is gewoon moord, heet dat. Maar goed, dat is geen humor meer. Dit zijn de Bee Gees. You should be dancing, Radio 1. Dat uh, maak ik zelf wel uit hoor. Wat ik allemaal moet doen. Maar het is een goede, goede optie voor zometeen, misschien uh, na de uitzending. You should be dancing the Bee Gees op radio 1. Een druktemaker! Tijd om er een druktemaker uit eigen stal tussendoor te gooien. En nu we het uh, toch over humor hebben. is het misschien wel handig om een paar tips te krijgen van een man. die, als je aan mij vraagt, zeker een portie gezonde humor heeft meegekregen: druktemaker Jelle Brouwer. Als niemand erom moet lachen, is het dan wel een grap? Dat is potdom een lastige vraag. En bij lastige vragen grijp ik graag terug naar mijn boy Van Dalen. In deze situatie zegt hij... Een grap, meervoud grappen, iets vermakelijks, aardigheid, geestigheid, kwinkslag. Nice, dat maakt het dan een stuk makkelijker. Als niemand een specifieke grap dus vermakelijk aardig, geestig of kwinkslagerig vindt, is het ook geen grap. Top, opgelost. Iedereen kan naar huis. Weekend! Nee hè? Was het maar zo makkelijk. De grappenmaker zelf vindt zijn grapje 9 van de 10 keer namelijk wel leuk. Hoe vaak ik wel niet verantwoording af heb moeten leggen voor gebbetjes en snakerijen die ik in het verleden meer dan eens heb uitgevroten. En meestal kwam ik niet weg met het antwoord. Eh, uh, ja ik heb toch gelachen. Jammer eigenlijk, het zou het gesprek wel een stuk makkelijker maken. Maar ook wel een stuk saaier. En ik heb ook een hoop geleerd van de vele discussies over wat wel of niet grappig of smaakvol is. Daarom voor jullie op deze zondagnacht enkele super nuttige discussietips voor het bepalen van de grenzen van de grap. En als je daar geen zin in hebt, dan krijg je maar lekker de... Tip 1 Maak onderscheid tussen een bedoelde en een onbedoelde grap. Ook al bekend als een grappige situatie. Onbedoelde grappen zijn vaak leuk, omdat ze ook vaak onverwacht zijn. Als jij per ongeluk aan je oma vraagt of ze toevallig zin heeft in anderhalve gram kook... in plaats van in een potje rummycup, dan kan je oma dat een briljante suggestie vinden, maar het is onbedoeld. Bovendien kost anderhalve gram kook al snel 75 piek. En die oude gaat er echt niet meer zo lekker op als jij. Onbedoelde grap ook al kan je oma er niet om lachen. Heb je wel echt een klein wit envelopje bij je, maar ga je die nef nooit afstaan... dan is het misschien wel een bedoelde grap, mits je er zelf om moet lachen. Anders ben je gewoon een egoïstische lul die duidelijk zelf al te veel neusbier op heeft. Sharing is caring. Tip 2. Maak in je discussie onderscheid tussen de grappenmaker en de grappenincasseerder. Ook wel bekend als de gebetenhond. Vindt zowel de grapjas als de hond het mopje leuk dikke kans dat je dan te maken hebt met een authentieke grap. Mocht het nou zo zijn dat de incasseerder zich zijn gecastreerde ballen uit de vag lacht... ...terwijl de grappenmaker er anders over denkt... ...dan is de kans dat het niet om een grap gaat best groot. Waarschijnlijk neemt de ontvangende partij de grappenmaker gewoon niet zo serieus. Dat is pijnlijk, vernederend, maar ook vaak best wel grappig. Het is dan ook helder om het te hebben over een grappige situatie... ...in plaats van over een grap. Voorbeeld, oma heeft net anderhalve gram kook gesnoven... ...en is nu een persoonlijk record aan het rijden in een scootmobiel... Wat een grappige situatie. Tip 3. Bedenk waar je heen wil met je discussie. Wil je iemand kosten wat kost overtuigen van je gelijk... en sta je niet open voor constructieve feedback? Verplaats dan je discussie naar Twitter. Ben je benieuwd naar het standpunt van de ander... en ben je bereid om je eigen mening bij te stellen? Gefeliciteerd. Luister naar de ander en probeer je te verplaatsen... in zijn of haar situatie. Bijvoorbeeld: De zuster is boos omdat de inhoud van het stoma van je oma... door de gehele aula is uitgereden. Zij moet het straks opruimen... Hoe zul jij dat vinden? Met je doorgesnoven bek. Tip, de laatste tip. Je hebt lekker gediscussieerd. Je hebt de ander misschien kunnen overtuigen. En je bent misschien ook wel een beetje overtuigd van zijn visie. Misschien zijn jullie het zelfs al eens geworden. Waar je ook bent uitgekomen. Je hebt nu niet de waarheid, maar één waarheid te pakken. Een tijdelijke waarheid die je deelt met niemand meer dan je discussiepartner. Totdat een van jullie tot nieuwe inzichten komt... en besluit dat de luizenmoeder toch niet grappig is, maar plat en racistisch. Bonus. Eigenlijk is de vraag of iets wel of niet het stempel grap verdient... niet zo heel relevant. Veel relevanter voor de maatschappelijke discussie is... hoe ga je om met de situatie die zich na zo'n grap uitrolt? Heb je een grap uitgehaald die bij de gebeten hond niet in de smaak is gevallen... dan kan je blijven beweren dat het een goede grap was... en dat de ander kinderachtig is... en dat hij een fout maakt in zijn veroordeling... en dat het een hypocriete ongenuanceerde lul is... maar helpt dat bij het maken van je punt... Wordt de grap er beter van? En als je dan als toeschouwer de grappenmaker vervolgens een gore noemt... die onverdoofd gecastreerd dient te worden... ben jij dan ook maar een haar beter? Of draag je dan gewoon netjes je steentje bij aan de sensatieindustrie... waar we allemaal zo graag naar kijken... en die zo pijnlijk vaak verward wordt met de gezonde discussie... over de grenzen van wat smaakvol is? Want over smaak valt prima te twisten. Al dus, druk te maken Jelle Brouwer over humor. Ja! Met Want in deze korte aflevering van Druk te Makers... kijken we waar de grens ligt van humor. En ja, is dat dan een duidelijke grens? Of verschilt dat per persoon zo'n grens? Is er een grens waar we het allemaal mee eens kunnen zijn? En is er überhaupt wel een grens aan humor? En daar hebben we het dus over. En met we bedoel ik eigenlijk jij en ik. Want ik zit hier wel in mijn eentje... in een hele kale, lelijke, niet werkende NPO Radio 1-studio. Maar ik wil graag ook... Jou spreekt. Over humor. Dus bel naar 0800-1121... of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Gerda, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Met Gerda en jou. Goedemorgen, Gerda. Hallo. Hallo, dat is humor, hè? Dat ik jou aan de lijn heb. Dat vind ik nou ook heel <laughs> erg humoristisch, Gerda. Dat vind ik nou echt, ik nou echt leuk. Echt, echt lachen. Ja, ouwe weer. Nou, om te beginnen, ik, lag me, ik, ik heb een relatie met een 20 jaar jongere man. Lekker, dat is ook lekker, dat is scoren. En ik maar... ben 65. Oh ja, oh, 65, 45. Ik ben, ja, hij is 45. hij is 45. En we zijn, ja, we zijn dezelfde maand jager. Oh, wat leuk! Wanneer? Ja, ik 4 september word ik 66 en hij wordt 29 september. Eh... Uh... Uh, 46. Ja, dat is dan precies 20 jaar. En hij is lekker Hollands. Ja, hij is lekker ik Hollands. Ik ben lekker. Uh, ik, ik val op blank. Een je het Arische ras van je op. Hè, He? wat dat Arische? Ja. ja, want zelfs ben ik Papo. Weet je nog wel? Ja, dat weet ik, ja, Gerda, dat weet ik ja. wel. Ik heb het toch vaker <laughs> aan de lijn, Gerda? Dat is, ja, ja, ja, ja is ja, is met jou, Luc. Ja, nee, goed. En wij gaan het heel goed, Gerda. Ja, we gaan gewoon even. Je uh, bent een beetje aan het ja. flirten met me nu, of niet? Zoek je... Zoek ja, maar dat moet ook kunnen. Zoek je een 40-jarige jongere ja, man? Ja, ik denk ik, ik ben met jou, met jou aan de rij. Je bent strippen een stripper naar mij toe. Oh, je wil een stripper ah. hebben, dat wil je. Ah. Kijk eens. <lacht> <lacht> <lacht> ik ben blij dat mijn vriend in... Uh, nou, het is nu... Uh, kijk, uh, is Vijf of vijf? Ik, uh, ik heb... Wij zijn collega's van elkaar. J jouw vriend en jij? Ja, ah. en de eerste kerstdag hadden we uh, kerstfeest op, op het werk. Wat leuk! Want ik werk, uh, ik werk bij een stichting voor dak- en thuislozen. Oof! Oh. Ik ben daar bij de te, tekaris en ik moet die mensen aan het lezen krijgen. Zie het voor je! Wat, wat, nou een wat, <laughs> mooi, mooi beroep lijkt me dat. Nou, ik, ik, ik ben van alle markten thuis. Ja, dat weet ik ook wel. Dat weet ik ook wel, Gerda. Dat wel... Nee, nee, nee, serieus. En, ja, serieus. en uh, ik hoef niet meer te werken. Hm. Maar die, uh, die baas die wil niet hebben dat ik uh, doodgaat van dat ik in een sociaal isolement uh, terug oh, dus, dus Dus vanwege jouw VRL best wil, laat hij jou daar gewoon werken eigenlijk. Mm, ja. ja. Ja, precies. Ja. Wat nobel, wat nobel. Hé, hey, maar Gerda, ik ja. vind het heel gezellig hoor. Maar um, Nee, uh... maar... Oh, ja. Nee, nee, nee. Uh, uh, Om terug te komen op Giel Bede. Ja. Oh, ja over ik humor ik, in het algemeen. Ik, ik ga, vijf, ja, 5-3-8. Nou, ik het zo zielig, want ik je hoorde het later natuurlijk. Via, eh, ook bij jullie op Radio 1, hoor je of, wat er gebeurt. Ja, even is. voor de, ja, voor de ja, mensen die ja. dat gemist hebben toen. Die, die heeft dus inderdaad, ja. uh, 538-dj Frank Dana dacht een grapje uit te halen met Maan, ja. de zangeres. Die waren al sowieso ja. elkaar een beetje aan het pesten op en, op en neer. En toen was Maan aan het optreden en toen lieten dus een, een stripper binnenkomen. Ja. Een streaker, een stripper. En uh, dat viel, dat, ja, dat, dat, die grap viel een beetje verkeerd, daar hebben ze ook sorry voor gezegd. En dat is helemaal, helemaal goed gegaan toen. Ja, om te beginnen is het radio. Ja. Dus ik, mijn reactie was, ja, hallo, daar heb ik weer niks aan. <laughs> oh, ja, en Scherda, tweede... je bent, je bent een, beetje, een beetje hitsig vanavond, hoor, of niet? Altijd. Altijd, natuurlijk. Ja, ja dat, heb ik, dat heb ik met tropische visjes. Die zijn altijd warm. <laughs> oh. <laughs> en weet je wat ik leuk vind uh, van mezelf? Echt... Ik loop de hele dag te lachen en tussen die zagrijnige Hollanders en uh, oh, die, dat, ik zei, ja, uh, sorry hoor, uh, <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, precies, precies. hey en, maar goed, Gieltje Beelen. Ja, ik denk, jongens, uh, uh, uh, lekker origineel, weet je wel. Giel Beelen ook. Die, die, die meneer uh, Robin, geloof ik, hè? Ja. Ja, Robin, die, ja, die uh, voorbeelden uh, ja. Ja, ja. ja. En uh, uit, uh, die, had, die had opgetreden in Berg of zo. Klopt, ja. En die gaat nu toekie om. Ja, die ging nu met zijn hoekie de auto weer. Ja. Dat ging niet helemaal lekker. Ja. Ik hoop dat daar, dat, ja. dat het allemaal goed is gegaan. Maar vast wel. Ja, ja tuurlijk wel. Maar goed, uh, Gielwelen, jongens, jongens. Nou, is... Gielwelen zit toch ergens daar bovenin. Maar dan ga, gaat die uh, hup. Dat die dat is heel. ook naar de uh, Paralympics geweest. Je roetst naar beneden. Wat, wat, bedoel je je hier? Wat? wat bedoel je hier nou weer mee? Nou, dat is toch humor, <laughs> oh. Ja, Je gaat helemaal naar beneden van, uh, weet je, ik plaats hem best wel hoog, hè, op die lijst van de radiopresentatoren. Zeg maar. Oh, hij was eerst wel goed bedoel je eigenlijk, en nu is hij niet meer goed. Ja, ja, en dan gezakt zijn op, zei, op zei, de ook net erop van de ja. Paralympisch, weet je wel. Precies. Oh, ja, maar, ja, ja, humor, oh, toch? dat is ook humor. Dat is ook humor. is een grapje. Oh ja. ja. ja maar dit is dus het leuke aan humor, Gerda. Want ik begreep deze humor niet, nu eerst. Maar ik, nu snap ik hem. Uh, is, papio, uh, ja. voor, voor iedereen is humor, humor weer, weer anders. Maar jij je hebt de hele dag humor ja. om je heen, neem ik het idee. Jij bent de hele dag aan het ja, lachen en aan het gieren en het grappen ja. en ja. Ja, ik, ik ben... Ik, ik ben uh, uh, ik had, mijn handicap was... Uh, ik haalde niet toen ik geboren werd. Ik lachte. Oh, is was helemaal aan het lachen. En ik heb wel het idee dat als, als, ik, als ik humor moet, uh, moet kaderen bij jou... dat jij een beetje van de seksgrapjes bent, hè? Oh, nee, nee. Oh, dat weer niet. Oh, dat nee, niet? Nee, dat, oh. nee, nee. Oh, nee? Oeh, nee, dat is nee. De, de, ik ben... Uh, nee, ik ben helemaal niet... Nee hoor, op mijn werk... Uh, nou ja, ik, ik, ik, ik ben klein. En als ik binnenkom, dan uh, begint eentje eindje van op tafel te klappen... Hé, er is Tina Turner's in de house. En dan ga ik van die snelle stapjes maken, weet Oh je? Ja. Ja, ja, ja, ja. Oh, dat is wel humor, mooi ja. Ja, ja, dat is wel dus, leuk. Weet je, maar dan hebben we toch altijd... Uh, ja. Uh, of uh, ik dans heel graag en dan hebben we een feestje. Dus om terug te komen op die... Uh, die 20 jaar jongeren... Ja, dan, dan, dan loop je weer op de schep, hè? Dat heb ik het idee dat jij heel graag even dat toch ook een keer wil benoemen. Nee, die vrouwelijke collega's die zeggen tegen mij: die zijn, die zijn 20 jaar jonger dan ik. Of 30 jaar jonger. Ja. En dan moet je op mij eens uitleggen hoe je dat doet? <hijen> ik zeg: Nou, om te beginnen, om, om, om te beginnen moet, je een, uh, moet je een andere uitschleur nemen. Haha. <hijen> oh, God. Nou. Hey, Gera, ik, ik vond het, het, het weer het ik voel hartstikke gezellig ja, met je. Ja. Hé, hey, hou je goed en uh, ik ga verder. Ik heb net gekookt, dus ik ben mijn gast van huis ja. en mijn elektrisch fornuis aan het schoonmaken. Ja, voor de nee. mensen die niet weten, Gerda nee. kookt altijd s'nachts. Dat is waar, dat heb ik vaak aan de lijn gehad, Gerda al. Die, die, die, ja. die, die, die, jij, jij staat er ook redder s'nachts, hè? Vind ik alleen maar gezellig, Gerda. Ja. Uh, ik spreek je de volgende keer weer. En de groeten ja, aan die, okay. uh, die 20-jarige jonge, le lekkere hottie van je, hè? Uh, ja. Ja. Oh, even een twijfeltje. wat bedankt, okay. hè? Ja, graag gedaan. Ja, ja. Hoi, hoi. Doei, doei. Kusjes. Dag. Hoi. Dag. Jelle, goedemorgen. Hoi. Hallo. Zo. So ja? Ja. Soms is humor best leuk. Soms is humor best leuk. Dat moet je even onderbouwen. Wanneer wel, wanneer niet. Mag ik je even vertellen? Natuurlijk, mag je even vertellen. Gerard moet bij het graf van zijn overleden vriend een toespraak houden. En hij vraagt aan kennis om raad... Dan zeggen ze, lopen ze mee met een vreemde stoet en luisteren hoe iemand dat doet. Nou, staat hij bij een vreemd graf de volgende dag. Beste top, je leven lang heb je getopt. Maar nu hoef je nooit meer te toppen. Nu zullen wij wel voor je toppen. De dag erop staat hij bij het graf van zijn vriend. En begint, beste Kees. En toen? Je leven lang heb je getopt, maar nu hoef je nooit meer te tommen. <laughs> Zoiets. <laughs> dat ik maar, dus schapjes dus, dus, dus met, met dooien, dat, dat vind jij wel kunnen, Jelle? Nou, dat is een onverwachte wending neemt. Ja, precies. precies, ja? Precies. Dat is, wel, dat is ja, ik wel, een beetje de onverwachte wending, dus zo'n soort van lebbisch-achtig verhaal dat het helemaal opgebouwd beetje. wordt en dat er dan ineens zo'n wending neemt, dat vind jij wel leuk. Ja, een beetje, een beetje ja. tragisch. Oh, een beetje tragisch zelfs. En, en waar ligt de oh, ja. grens voor jou, Jelle? Wanneer is het ja. toch wel humor en wanneer niet? Als ja, je maar geen mensen kwetst. Geen mensen kwetsen, oh ja. Nee. Ja, dat snap ik wel, ja. Dat is wel, dat is wel, ja, dat is wel een goeie. Maar um, dat is voor de ene ook weer anders dan voor de ander natuurlijk, kwetsen. Oh ja. <lacht> ja. ja. ja. Nou, goed. Uh, Jelle, dankjewel. Nog een hele fijne zondag. Oké, okay, zo, okay. dat zou ik hoi. zeker doen naar Duitsland. Want er is zoveel ongemakkelijkheid. daar goedemorgen. Zo, jullie, jullie uh, noteren echt alles. Maar Gende oh. had wel humor hoor, want er kwam bij jullie vragen om een stripper, en jullie klagen altijd dat jullie veel geld hebben, dus. We hebben ook helemaal geen geld, dus als je nog geld hebt, ja, daar ja dus de studio daarom het... had ze wel humor. Het allemaal uit elkaar hoor, dat is echt verschrikkelijk, dat is echt, uh, dus hier, hier in deze studio is geen geld gestopt, dat weet ik zeker. Um... Oh, nou, misschien moeten jullie gaan strippen om het geld bij elkaar voor een oh. nieuwe studio dan. Hm? Maar zit je nu te kijken naar de webcam, uh, dat of niet? Nee hoor, oh. heb ik allemaal niet. Alleen maar, naar mijn, naar mijn, wij, wij zeg maar hier wij hebben, wij hebben, nou goed, laat maar niet uit. Ik kan via de radio één website kun je kijken in de studio, dan dacht ik, nou ga ik even strippen, maar dat doe ik dan niet, ook goed, prima. Saïda! Nou, 20, misschien oh. heeft Gerda het wel. Ja, geld of uh, een website? Nee, dat kan zij wel kijken. Zij, uh. Ja, maar Gerda heeft een 20 jaar jongere man, die hoeft helemaal niet naar mij te kijken. Die zit uh, die lekker, lekker, lekker te kokerelen met, met, met die hunk van haar, ja precies, die uh, koken tussen aanhalingstekens. Nou, ik weet wel wat ze aan doen in die keuken hoor. Verdomme, zal de hele toe gaan. Uh, Saïda, waar, waar ligt voor jou de grens bij humor? Om het toch nog wel enig niveau in deze uitzending te brengen. Waar ligt voor jou uh, de grens voor humor? Wat vind je wel en niet kunnen? Wat ik wel en niet vind... Nou ja, ik vind die Giel Belen, maar een uh, kinderachtig mannetje. Ja. Dat vind je maar kinderachtig. Vind je, ja, vind en de niet... grens. En te... oh. Het is voor iedereen verschillend. Nee hoor, en die Tim Knol die is, heeft gewoon gelijk. Hij is weggegaan. Dat, is gewoon, dat was gewoon een goede actie. Want van. als hem. iemand al zo'n grap heeft uitgehaald, waarom ga jij hem nadoen? Ja, omdat, dus, omdat dus Tim, Tim Knol heel veel kritiek had op die grap. Daarom juist nog een keer de grap bij Tim Knol zelf. Dat was een beetje het idee. Ja, nee, maar hij mag toch dus kritiek hebben als... Ja, tegenwoordig mag niemand kritiek hebben, maar hier is het een democratisch land. Oh ja, dat is waar. Wat ik wel leuk vond, was, was dat van uh, al die tata be like, mokker be like, dat vond ik altijd wel grappig. Oh, dat vind je wel leuk, ja, de tata en de mokkers be like op, op de, ja, de sociale kanalen, zelfs, op, op Facebook ja. en zo. Oh ja, en waarom dan? Nou, omdat je jezelf uh, ja, dan te kakken zet, ja. Oh ja, dat is wel leuk. dus is een beetje, okay. een beetje een beetje, beetje zelfspot, ja, uh, ja. inderdaad. Dat was het woord dat ik zocht. Dus zelfspot is wel de hoek waar jij een beetje in zit. Daar dus ga je lekker op. Ja hoor. Oké, okay, oké. Okay. En ik denk misschien, ja, die ene meneer aan het begin die zei, ja... Uh, hoe doen die dat? Nou, Jodenmoppen, moppen, dat moet niet kunnen. Maar dan wil ik wel graag iemand uit de Joodse gemeenschap... Laat hun dan even zeggen of ze nooit moppen over elkaar maken. Weet ik veel. Dat was de Wouter die je bedoelde? Ja, een van de eerste bellers. Oh, toch? een van de eerste bellers nog zelfs. Oh, dat voort ik met Wout aan het kletsen was. Ja, precies. Oh ja, of de Joden zelf over elkaar wel moppen maken. Oh ja. Nou, ja. ik weet van, wel van die Sam en Moos moppen. Ik weet mensen zijn die dat kennen. Maar als je nu luistert, dan denk ik... Ja, Sam en Moos. We hadden thuis op het uh, toilet bij mij thuis... Hadden we een moppenboekje van Sam en, <coughs> Sam en Moos liggen. En daar waren dan Joodse moppen. Dat is best wel leuke humor hoor, die Joden. Dat is echt wel... Uh, nou, vertel prima, er hoor. straks maar één Zoek Ver er één op. Ik zal dus even kijken of ik, of ik een uh, Sam en, uh, en Moos... Uh, voor je kan vinden, dat? Heb je zelf nog een de afsluiting of denk je, nou, laten we het hier, hier maar bij? Nee hoor. Precies. Nou, Hé, hey, nog een hele fijne zondag. Ik, ja, dankjewel. En, uh, wel. en tot de volgende keer maar weer. Is goed. Doei, doei, doei, doei, doei. Adrie, goeiemorgen. Goedemiddag, nee, dus Nog een keer. Hallo hallo. Hallo, hallo, hallo. Ja, hallo, daar ben je dan. Hallo hallo. hallo, hallo. Nou, wat humor is, is als je de klok nu uur verzet, dat met de einde zender uitvoert. Dat is wel, ja. Dat is aan de ene kant ja. humor, aan de andere kant ook wel heel erg tragisch. Uh, ja. <laughs> dat hij ja. deze hele zender uitflikkert. Maar ja, dat is wel waar. Ja. Dat, dat is ja. een puntje voor jou, Adrie. Dat is wel ja, oké. Okay. Ja, nou, goed. En uh, wat die Gioel Deelder uh, betreft... Shuel Deelder? Ja, die schrijft zijn kans. Hoe heet die Deelder? Uh, Giel Beelen. Oh, deelt hij? Deelt wel? Nee, Belen Be met een B. Van, uh, van oh, B. Oh. Van hij deelt niks. Nee, hij, okay. dit. hij beeld. Hij deelt ja. Adel, gewoon mooi. Nou ja, die, die jongen die grijpt natuurlijk zijn kans. Nee, ja. Gewoon zijn gouden kans om nou toch eens even Gordon uh, te overtreffen. Oh. Met uh, sarcasme en uit. Kijk eens aan, jij, jij denkt gewoon dat het een soort van Gordon-momentje is. Gewoon even, even echt iets, heel, iets doen waar heel de mediawereld het over heeft en waar mensen echt sowieso over gaan vallen. Goede commerciële set. Een goede commerciële set. Ja. Is het, is het ook? Ja, een... ik vind het een, een droppie, ook persoonlijk. Maar wat aan nou humor is. Dat ja, is uh, maar vond, ah, je, vond, ah, je, vond, ah, je, vond je dit humor van, van Giel Beda? Vond je het humor of niet? Wel, nee. Ik vind, jij bent honderd keer leuker. Ah, nou, dat en, is ook heel lief. Maar zo hoeft het allemaal niet. Maar, ja. En Eddie Keur, die, die maakt grappies op Radio noord holland ja. Ligt Le je ook in de deuk. En ja. Dat is een leuke gozer. Weet je, soms overdrijft hij een beetje. Maar leuk en uh, taboe doorbrekend. Maar wat ik nou het leukste zelf vind... Dat zijn dus de Engelse series van Allo, Allo. Oh, ja. En uh, De Schutters. Ja. En dan Omoeder oh, wat is het heet? Of en dan die, die serie met die buschauffeurs. Nou, daar zit humor in. Dat is leuk. Maar de, ik vind de, show, de Engelse humor is een van de leukste humoren humor, uh, ja. van, van de wereld. Monty Python... Ja. Uh, Black Edder ja. natuurlijk, Mr Bean, het is fantastisch. Ja, ja, ja, ja, ja, Little ja, ja. Britain, ja. Mr. Bean, Mr Bean, vind ik minder. Ja, nee, maar dat, natuurlijk, maar, nu, nu vind ik het ook minder. Maar als klein kind vond ik dat echt fantastisch. Dat is ook humor. Ja, ja, ja. ja, ja het, is, het is een clown natuurlijk. Maar als Hugh Beelden het nou goed wil doen, Giel Belen, dan moet hij. Hugh Belde. Giel, Giel Belen. Oh, Giel Beelden weet ik veel, wat het is kan wij het Maar als die halve garen het nou goed wil doen, dan moet hij ook. Het namaakbagie van Koren uh, oh ja. uh, proberen te leren en niet uh, verbaasd gaan zitten te doen. Nee, nee, nee, nee precies, precies, precies. Oh, moet dus ja, het compleet tip van maken. Even, even ja. de echt compleet maken. Dankjewel. Maar hij, verdient, oh. hij, verdient, hij, verdient, hij verdient meer verdient, dus. jij, terwijl jij beter bent. Oh, dat, je dat, dat vind, het beter wint. Oh, dat vind ik lief. Ja, dat vind ik ook heel gek. Ja, ja nee, ik, vind, ik vind dat je toch wel een beetje op ING-niveau moet gaan. Jij. <laughs> ja, een, bo een, een bonus <laughs> van anderhalf miljoen per jaar. Dat zou, dat zou lekker zijn. Je... Ja, dan mag ik je adviseur worden als dat lukt hè? Dan, dan, dan, dan, dan, Ik Dan heb ik je nummer hier Adrie, dan uh, word jij mijn adviseur. Dan, ja. Jij bent de eerste die ik bel. Ja. Wat ja, allemaal okay, te doen met al het okay. geld. Die dacht ik vast wel wel. Maar, <laughs> maar Del, je dan ook net als Giel Deelder. Of Giel Deelder. belen. Ik vind wel, weet ik. Adrie, ik kan niet en nou, Als je ja, mijn adviseur ja. wil worden, moet je wel een beetje, dan, ja, sorry hoor, maar dan moet je onthouden dingen. Ja, een beetje vast. Ja, maar dan komt wel goed. Dan gaan we oh. werken. Kom goed, jongen. Oké, okay, ja, daar hebben ze pilletjes voor. Pilletjes en, uh, en, en, en, en, en, en spuitjes. En schoppies. En, en, en schoppies. En, uh, ja, dat <laughs> komt wel goed. Adrie, nog een hele fijne, fijne zondag. Ja, oké. Okay. En tot hoi, de volgende man. keer. Hoi, hoi. Ja? hoi. En uh, van, van Adrie gaan wij... Uh, nou, Adrie, Adrie, goedemorgen. <laughs> Over hun gesproken. Ja, precies. Ik vind het oh. fantastisch. <laughs> Adrie, goedemorgen. Hallo, hallo. Ik heb al vaker gebeld vanuit Schiphol. Wat is het? Godverdomme vroeg. Ja, hè? Het is, het is, het is, weer, het is weer vroeg en het is een uur eerder eigenlijk, maar toch weer niet. Ah, ja, verschrikkelijk. Vers, vers, half vier opstaan staan en dan is het opeens half drie. Oh, bleh. Nou goed, je bent en je klinkt uh, nou, redelijk wakker, zou, oh. ik, zou, zou ik zo zeggen. Nog een beetje opstarten. Ik help, ik help je graag Adam. Je zegt het eens, jongen. Ik denk dat je een beetje, ja, qua humor, uh, sinds je in Nederland bijvoorbeeld ook die roosters hebt, weet je? Dat je mensen kan afbranden, weet je? Ja, de uh, roast of Gilbert, de roast of Gordon. Ik denk dat je, als je daar de kandidaat in bent geweest... dat je makkelijker met bepaalde grap om kan gaan dan andere mensen, weet je. Oh ja. Ik denk dat als je helemaal afgezaagd wordt... Als, uh, ja, als die gasten gedaan hebben bij elkaar... of, ja, Charlie weet je, in Amerika... dat je dan toch andere humor krijgt of sarcastische humor uh, tegenover elkaar... en dat je dat wat makkelijker kan hebben. Kijk, ik snap die knol heel goed. Ik zou het ook niet geaccepteerd hebben... want ik vond het een mismakelijke grap dat ze bij mij gedaan hadden. Mm -hmm. Ja... Ik had gezegd van, joh, ik ben klaar met het liedje. En uh, even goede vrienden, bedankt voor de slechte grappen. Tot ziens, ja. Ja, ja, ja. ja ik, wat, wat ik dus vooral had, uh, Adrie, is dat... Kijk, op zich, ik snap het. Het is, uh, het is Giel belen waar we mee te maken hebben. Dus dat het dat, dat, dat gebeurt, dat, dat, dat snap ik. Maar wat me zo tegenviel was dan vervolgens... Dat dat, dat, dat, bijna, dat dat Giel zo, zo bijna een beetje boos een beetje kwaad werd, gewoon op Tim Kool. van, je bent een dus zielig. En dat hij ook dan tegen de bassist zegt. Wat een slechte manager ben jij. Dat dan dus volgens die man zegt. Ja, ik ben helemaal geen manager, ik ben de bassist. En dat hij dan eindigt met van uh, met, met, met, met, met, met, met. Koop geen kaarten en klap alsjeblieft niet te hard als je hem toch gaat bezoeken. Ja, dat vond ik wel heel laag. Ja, dat, dat ja, heeft niks meer met humor te maken, toch? Nee, dat, ben je dat, eigenlijk, dat... eigenlijk iemand zijn brood eigenlijk aan het. Uh, aan het uh, afpakken en zeggen van, iemand die mij grappig citeert, ben je maar een zielig mannetje. Precies. Inderdaad, ja, volgens, mij, volgens mij werkt dat werkadvies versa toch? Kijk, ja. we hebben Robin gehoord en die zei het ook al. ja, ja Mensen spuugten hem uit, weet je, ja. Klopt. Klopt, nou nee, Ik inderdaad. Dat vond ik heel laag. Dat vond ik heel laag. Maar wat, jij, jij vond het zelf heel erg. Nee, dat was eigenlijk meer mijn, mijn vraag. Van wat vond jij er. Ja. Uh, in, in het begin dacht ik. Nou dat vind ik nog leuk. Die ludieke actie. Dat kan nog wel. Het past ook wel bij Giel Belen. En tot die tijd dacht ik. Nou Tim. Ik snap dat je wegloopt. Maar ook weer. Hè, maar vervolgens. Hoe, hoe Giel dan doorgaat. Ja dat, toen dacht ik wel van. Nou dit kan echt niet. Dit is echt. Dit is Geen. Uh, geen. Uh, geen humor. Het was heel ongemakkelijk. Het was, een ongemakkelijke, het was een ongemakkelijke radio, waar ik ook nog af en toe fan van ben. Dat kan ook nog allemaal wel. Maar dit was, dit was gewoon echt niet, niet meer netjes. Dit was niet meer netjes. Dus, dus dat. Hé, hey, Adri, tot slot. Waar, waar, waar, waar, waar hou je nog van, van? Wat voor humor eigenlijk? Wat, wat, wat, wat, wat is wel jouw straatje? Ja, ik hou wel van zwarte humor ik hou wel van oh, ja. ja ja ik hou wel ervan als ze zo'n roos kijkt met de Scene of met Gordon of met platte grappen met geer en gorro ja, of, ja dat precies vind ik wel geweldig dus, maar, een beetje hard ja het is maar kijk je moet een beetje rekening houden met hetgeen met wie je te maken hebt ja nou inderdaad maar ben je ik ook iemand dus, zou, ik... zou jij grappen kunnen maken op een begrafenis ja hoor. <laughs> Zonder twijfel. Ja, ja <laughs> hoor. Dat kan ik wel. <laughs> ja, ja. ja. De dood hoort erbij toch? Dus ja ja precies. De ja, is anders ik... een brood, dus ze zeggen niets voor niets toe Vind ik ook. Soms grappen maken en humor dat maakt het leven allemaal wat, wat lichter, wat leuker, wat luchtiger en dan, en dan moet dat kunnen. Uh, maar er zijn, ook, er zijn ook grenzen. er zijn ook grenzen, dus ja. Ja, ik denk, ja, maar ik denk dat je dat makkelijk zou... Ik denk dat Giobellis er eigenlijk afvraagt of ik nog de juiste persoon was om die grappen te halen, dat ze nu denkbaar zeggen van nee. Maar... Nee, ja, hij wilde natuurlijk bij hem deze grap uithalen omdat Tim juist zoveel kritiek erop had. Wat ook wel weer humor is, van oké, okay, dan heb je zoveel kritiek, dan duidelijk dat je zo uitspreekt. Hier heb je alsnog een stripper, goedemiddag. Goedje. Is ook wel leuk, is ook wel leuk, maar wat daarna allemaal kwam, had allemaal niet gehoeven. was allemaal niet nodig, dat is allemaal niet meer grappig. Dat was een beetje, uh, een beetje overdreven, een openboren. beetje Als er geen humor is, dan... Uh, ja, ja. Ik, denk dat je Ik denk dat je het beste in kan schatten van wat je iemand anders vinden van mij gedaan. Ik denk dat als je daarmee rekening houdt, oh, ja. dat je wel heel erg... Dat je een heel eind komt. Ja, ja, dat is, ja wat was voor iemand denk anders? Dat is een beetje mensenkennis, hè? Uh, ja, ik heb geen mensenkennis bestanden. Dat is wel een goede a denk ik. Goeie Adrie, dat is wel waar. Ik, ja, uh, ik, ik, ik, ik vind dat, dat is een mooie afsluit, hè. een beetje mensenkennis erbij. Ik heb er nog een hele mooie column over van, van Samja, die wil ik nog graag laten horen aan je, dus... Uh... <laughs> het ja, dat is waar. En ik wens je nog een hele fijne, fijne werkdag zometeen uh, op Schiphol. Het nu ben, ben je er al of niet? Of is het al, uh... ik, ik zit te wachten op de bussen. Oh. Maar, ik, hoor een, ik... Ja? <laughs> ik hoor een ambulance aan Komen laten. Uh... Oh, later. Wow. Doei. zo, heel snel Zo. Hij is ook meteen weg hè, met een opgang ook. Zo, Adrie, nou goed, Adri, uh, werk ze als je het nog hoort een succes daar bij die ambulance. En dan nu dus de column van Samja. Druktemaker! Precies, we sluiten deze uitzending af met de wijze woorden van mijn tweede druktemaker van deze nacht, Samja Hafsaoui. Er gebeurt iets bijzonders als je tegen iemand zegt nadat iemand zich beledigd heeft gevoeld. Ja, maar het was maar een grapje. Als er namelijk gebeurt, is dat iets wat jij iemand anders aandoet, nu in de handen ligt van diegene. Zij moeten nu gaan lachen, want zij moeten het nu snappen. Terwijl jij degene bent die begonnen is. En dat is interessant. Want wie bepaalt eigenlijk wat humor is en wat grappig is? Is het degene die beslist om de grap te maken? Of is het degene die lacht? Meningen verschillen daarover en smaken verschillen natuurlijk. Ik bedoel, de ene houdt van stand-up en de andere niet. En de ene houdt van grappen uithalen met anderen en de andere niet. Dat is humor en humor is subjectief en daarom is humor zo magisch. Maar wie bepaalt dat? Wie is de koning van de humor? Wat er gebeurde met Giel en Tim Knol is een voorbeeld... van iemand die iets helemaal doordacht heeft, namelijk Giel... die dat helemaal wilde linken met wat er gebeurd was met Maan... en Tim, die geen zin had in een grapje en gewoon zijn liedje wilde doen. Is het nu Tims schuld omdat hij niet lachte... of is het Giels schuld omdat hij blijkbaar een slechte grap heeft gemaakt? En er werd iets bijzonders gezegd bij RTL Late Night die dag daarna. Er werd gezegd... Ja, maar op de radio moet plek zijn voor fouten. Überhaupt in humor moet er plek zijn voor fouten. Niet alles hoeft grappig te zijn... maar het kan wel een grap zijn. Maar als je iemand beledigt, echt innig beledigd... en je probeert jezelf te redden met... Ja, maar het was maar een grapje. Zo werkt het niet. Je kan niet een reddingsboei naar iemand gooien... Die allang verdronken is. En ik weet het niet. Als iemand die wel eens... nare opmerkingen heeft gekregen... en vervolgens maar heeft gelachen... om dan maar de belediging weg te poetsen... voelt het raar. Want je kan heel veel genezen met humor. Je kan beslissen... om het een grapje te laten zijn. Zelfs als iemand niet zegt... ja maar, het was maar een grapje. Als je van iets een grap maakt namelijk... dan is het leuk... Letterlijk, als je lacht en je doet dat met je mond... maakt je lichaam pleie hormonen aan. Moet je nagaan. Maar ik vind niet dat we humor moeten gebruiken als schild. Niet om jezelf te beschermen als iets verkeerd is gevallen. En niet om jezelf te beschermen als je een belediging hebt gekregen... die je niet wil laten binnenvallen bij jezelf... en die dan maar weggelachen wordt. Laten we humor gewoon gebruiken om samen te lachen. In plaats van het een of het ander. Dus volgende keer, als je iets zegt en je zegt daarna... het was maar een grapje... in de hoop dat degene die je hebt beledigd begint te lachen... en in de hoop dat jij niet iets ergs hebt gedaan... kan je ook gewoon zeggen... sorry, het spijt me. Jij blij, hij blij, iedereen weer blij. En dan kunnen we weer rustig grappen maken met elkaar. Only a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 John Mayer en Frank Ocean Wildfire aan het einde van deze uitzending van druk te maken is voor zondag 25 maart 2018. De nacht in de klok een uur vooruit werd gezet en we dus maar één uur de tijd hadden om ons weer flink druk te maken. Volgende week ben ik er weer en dan hebben we weer ouderwets twee uur de tijd. Dan maak ik nu plaats voor Thijs Maalderink en zijn talenten van de Bienenvara Vara Academy. Zij gaan er allen voor zorgen dat jij jouw zondag op een ideale manier begint. En dat gaan ze onder andere doen met jazzmuzikant Sascha van Loenen. Sascha van Loenen. Sascha van Loenen. Sascha van Loenen. Ja. Hij, uh, hij is zo meteen de gast hier. En verder wordt er gekeken naar de vraag of katten de wereld gaan overnemen. Het antwoord is ja. Dat het antwoord is ja, hoor ik net. De evolutietheorie komt voorbij. En het is ook Nationale Wafeldag. Thijs, hartelijke Nationale Wafeldag. Dank je wel. Ja gaat allemaal behandeld worden tussen 5 en 6 uur op Radio 1. Zitten we nog steeds aan, tussen 5 en 6 uur. Zometeen dus Risa met Thijs en nog een hele fijne zondag. BNN VARA.